Sally van met het NOS journaal. Het grootste deel van het centrum van Amsterdam is weer vrijgegeven. Vanmiddag werden de Bijenkorf en een aantal straten rond de dam op last van de burgemeester ontruimd na een bommelding. De gemeente Amsterdam heeft bekendgemaakt dat de melding concreet was gericht op de Bijenkorf, niet op andere gebouwen. De straten zijn ontruimd om een en ander in goede banen te kunnen leiden. De politie doet nu onderzoek in de Bijenkorf en de parkeergarage, die zijn nog afgesloten. Het plan van de evangelische omroep om op 4 mei na dodenherdenking in Amsterdam een herdenkingstocht voor Anne Frank te houden gaat niet door. Het comité 4 en 5 mei voelt niets voor een musical die op straat wordt uitgevoerd en live uitgezonden op televisie. Het comité stelt dat bij het herdenken van de oorlogsslachtoffers respect en ingetogenheid past. De Tweede Kamer schakelt de Rijksrecherche in om onderzoek te doen naar het lekken van namen uit de sollicitatieprocedure voor de nationale ombudsman. Volgens de Telegraaf heeft de Kamer een volksvertegenwoordiger in het vizier. Die zou de vertrouwelijke informatie hebben gelekt. De komende jaren zullen veel pensioenfondsen de pensioenen maar beperkt kunnen verhogen. Dat is het gevolg van nieuwe pensioenregels die staatssecretaris Kleinsma vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Pensioenfondsen moeten eerst grotere reserves aanleggen... voordat ze de pensioenen mogen verhogen. En demonstranten hebben vanmiddag aan Kamerleden 34.000 handtekeningen aangeboden... voor een ruimer kinderpardon. De demonstranten vinden dat wel 600 kinderen in Nederland moeten kunnen blijven. Vorige maand maakte staatssecretaris Steven bekend dat hij 70 gevallen gaat bekijken. Dat zijn kinderen die zijn aangemeld door burgemeesters. Het weer tot slot. Minima vannacht rond 8 graden. Morgen zijn er opnieuw flinke perioden met zon en de kans op buien is klein. Het wordt morgen 19 tot 23 graden. Vanaf vrijdag neemt de kans op buien weer toe. Vooral zaterdag is er kans op stevige buien en onweer. Dit was het NOS. Show. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er nog files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Watergaasmeer en Muiden 5 kilometer. A1 richting Amsterdam tussen Blarkum en Muiderslot 9. A2 Amsterdam richting Utrecht bij Maarse 3 kilometer. A9 Amstelveen richting Diemen. Tussen de Knopend Holendrecht en Diemen 5. En op de A27 Utrecht richting Almere bij Beeldhoven 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 langs, de entree is gratis. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. Er was dus iemand die moest in onze jingle studio zingen. Yeah! Ik heb niet de dat het fout is. Ja. Goed, Maroon, 1, 2, 3, 4, 5, zo meteen. 106.9 Na TLC. 106 Beach Beachmasters, je de TLC Waterfalls, en ook Agnes en Release Me. Ik dacht wel eens kijk hoe het gaat met die vrouw, dus ik op Google News intikken, en gewoon helemaal niks. Alleen dit stuk hier over Agnes Kant, die roept, we roepen consumenten op bijwerkingen te melden. Om de veiligheid van de zelfzorggeneesmiddelen en gezondheidsproducten goed te kunnen bewaken, is het belangrijker dat het... consumenten... I miss the taste of the sweet De nieuwste van Maroon 5 wordt hier bij ZFM Maps van Apple. Want die werkt heel slecht. Dus maak een slechte plaat. Nee, laat maar zitten, wat hoor, hoor, hoor, hoor. de moeite is. de jongen. Maori's de jongen. Maori's de jongen. Goed, de stelling van vandaag was: Ik vind selfies top kan je zomaar vinden. En gaan we gaan eens even kijken wat daaruit is gekomen. Terechtgekomen op de vierde plek. Ja, ik maak er best een hoop. Van op school tot aan de bioscoop. Valt mij mee. Ik had verwacht dat dat nummer één antwoord zou worden. Terechtgekomen op de derde plek. Wacht even, ik moet even een foto maken van hoe ik deze reactie type. Terechtgekomen op de tweede plek. vind het in sommige situaties wel leuk. Alleen heb ik soms dat ik ze verneuk. En wat een zure reactie is terechtgekomen op de eerste plek. Nee, ik heb een hekel aan selfies. Een normale foto is wat ik verkies. Wat ik niet verwacht. Misschien luisteren er toch minder jongeren naar dit programma. Dan we, we moeten gewoon een hele, hele doelgroep switch gaan doen, jongens. Dank jullie wel voor uh, alle reacties op deze stelling. En je weet het dus geen selfies meer. We zullen de selfie ook niet meer draaien. Komt het allemaal goed? Of sowieso een nare plaat van dus wat dat Leuke platen zijn meteen Nicky Romero en Anouk hebben een hele vette gemaakt Feed Underground. En hier is Tough Low. van Nicky Romero in samenwerking met Anouk. Feed on the ground. En daarvoor Tavlo met hippie-sabotage. Stay high. Goed. Tijd om terug te gaan naar een bepaald jaartal. Vinden we leuk hier bij uh, CFM. Uh, we zijn teruggegaan naar de jaren 90, naar de jaren 80, naar de jaren 1000 En dan gaan we nu naar het jaar 2010. Het is inmiddels alweer vier jaar geleden toen in Nederland onder andere het wereldkampioenschap voetbal verloor tegen Spanje in de finale. Wat we nu gaan goed maken dit jaar. Um, maar uh, daar hoorden ook leuke liedjes bij en uh, drie daarvan hebben we geselecteerd en één van deze drie hoor je zo meteen als ultieme classic uit 2010. En welke dat is ligt aan jou. Dat kan je gaan insturen um, via de mail stefan@zandvoort.nl of maak jouw stem kenbaar via Twitter stefan_kollaard. De opties van deze week. Als eerste een van de grootste hits uit dat jaar gemaakt door de band Owl City. Fantastische band, vind ik, maar daarna nooit meer hits gescoord. Het was hun grootste in het jaar 2010, dus Fireflies. It's hard. Of ga je voor deze van Kesha, TikTok? Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Kan ik me zo maar voorstellen? Well, of ga je voor deze van Jason Derulo? How, how I live, live with myself. Self, knowing that I let our love, go, love go. And What You Say heette deze hit. Jason Derulo, What You Say, Tic Tac van Kesha of Fireflies van Owl City. Eén van deze drie platen hoor je zometeen hier op CFM binnen nu en vier minuutjes. De vraag is welke van deze uber classics uit het jaar 2010 wil je horen? Fireflies, Tic Tac of What You Say? Je ja, antwoord is van harte welkom via stefan.cfmzandvoort.nl Of in uh, minder dan 140 tekens op Twitter, Stefan Oké, komt er nog aan, Rain down On Me. Het als de nieuwste Katy Perry, Legendary Lovers. En eerst gaan we luisteren naar deze fantastische plaats van Melee bij Beachmasters. Dit is Built to the Last. Bill to last hier bij ZFM. En Meteen gaan we eens even kijken welke praat het geworden is. En ook een komt er nog aan. Eerst weer update. Vanavond opklaringen, maar vanuit het westen Later meer wolken vannacht. minima rond de 11 graden. Morgen geregeld zon in het binnenland. Een paar stevige buien. Met weinig wind wordt het uh, 19 tot 22 graden. Vrijdag in het weekend een aantal buien. Soms met onweer, maar ook droge perioden met zonneschijn. Vrijdag wordt het 19 tot 22 graden. In het weekend rond het de 20 graden. We gaan eens even kijken drie platen. What you say van Jason Derudo, TikTok van Kesha. Nou zit hier ook nog Fireflies. Eén van deze drie ultieme 2010 classics gaan we draaien en met ongeveer 80% van de stemmen is het geworden. 106.9 Fireflies. You, this is everything that I have ever lived for But I'd give it all away Still looking through these eyes ...voor de classic uit de jaren 2010. wel een classic. Al City horde je Fireflies. Er is meteen nog een plaat die door jou bepaald wordt. Alleen nu niet uit drie keuzes, maar uit alles. Uit alle platen die onze geschiedenis rijk is... ...mag je een plaat uitkiezen en mede via... ...stefan.cfmzantwoord.nl ...mits hij niet binnen ons video valt. Het laatste woord in het programma is voor jou... ...maar dat mag bijna alles zijn op een video na. En het video is een flink video vandaag. Namelijk mannen. Als het over mannen gaat... Of door mannen gezongen wordt, mag het niet. Zegt een heel grote vrede. Stefan at cfmsantwoord.nl Daar kan je het naartoe meden. Maar daar moet je aan denken. Bijvoorbeeld deze. Hallo Black, dat is niet alleen een man, maar hij zingt ook de man. Heb je ook nog liedjes die over mannen gaan? Zoals deze van de Pussycat Dolls, I, don't I, don't you know I don't need a man. I, have I, I don't need a man. I make me feel good. I get of we echt de typische mannenstemmen, stemmen. Dat dacht je van Michael Bublé in Everything. Every en dan heb je ook nog um, mannen die of vrouwen die inmiddels een soort van mannen zijn geworden, zoals mij, die Mag ook niet. over mannen of wordt het gezongen door een man, dan mag het niet. Voor de rest is alles welkom via ja, stefan.cfmzandswoord.nl of Twitter stefan.collaert. Wat is jouw laatste woord? Welke plaat wil je horen? Deze mag je ook niet insturen. Het gaat over een Englishman in New York. Sting is hier bij CFM Beachmasters. in my accent when I talk I'm an Englishman in New York See me walking down Draw. Yeah. Yeah. Legendary Lovers hier bij CFM. En daarvoor een uh, plaat die je niet aan mag vragen. English Man in New York. Of zoals het, uh, om het wat lokaler te maken... Hoofddorp erin, uh, in Zandvoort. Hoppedeet. Um, alles mag je dus aanvragen als het dus maar niks met mannen te maken heeft. Dus ook niet gezongen door mannen. En dan helemaal niet de Backstreet Boys. Of One Direction. Want die staan uh, op dit moment uh, hier in de buurt. In, het, uh, in Amsterdam. In de Amsterdam Arena sta niet te zingen. Ja, dus van 11 uh, hetero voetbalspelers naar de 5 homo's. Nee, laat ik het maar niet doen. Dan krijg ik weer directioners op mijn dak. Aan de andere kant, als je nu directioner bent en je bent niet bij One Direction, ben je geen echte directioner. Dus mag je niet zeker. Dus ik ga het gewoon zeggen. Staan 5 homo's op het podium. Hoppatetje. Zeg maar een Fall Out Boy. Sugar, we're going down. Maar eerst put your hands up in the sky voor het WK. Put your flags up in the sky! Of flags, ook goed. Ik ken mij het scheele, Het is maar. Going. One love, one life, one world, one fight, whole world, one night, one place, Brazil Everybody put your flags in the sky and do what you feel we're going down. En voor de titelsong van dit WK... van ingezongen door Pitbull en Jennifer Lopez... We are one. Het was CFM Beachmasters van 25 juni 2014... waarin we wereldkampioen gaan worden... van Gaal ondanks dat nog steeds een idioot is... Stefan alweer helemaal uitkijkt naar het nieuwe seizoen Doctor Who... terwijl dat toch echt pas in augustus gaat beginnen... Agnes alleen nog maar naar Agnes kant linkt. En die is toch een stukje minder sexy. Hoofddorp in stand voor het stingen. Katie in een club zat is verder niks nieuws. Maar Katie op een volklacht, dat leek ons vrij onmogelijk. En ondanks ons video mannen, check. Een vent is toch wel grappig. Degene is die Kesja en Tic Tac aanvroeg als laatste woord. Zij die, die inspiratie gehaald hebben uit onze 2010 classic. Uh, ja, misschien wel. Dat is er maar kunnen. Tot volgende week.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 Unless they look like Mick Jagger I'm talking about Everybody getting crunk, crunk Boys try to touch my junk Gonna smack him if you're getting too drunk, drunk Now nah, we go until they kick us out. out The police shut us down, down Police shut us down, down police ho -po shut us down Don't stop Mick